Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat de begrafenis nog moet plaatsvinden. De moeder van Navalny werd gisteren nog onder druk gezet om een besluit te nemen over de begrafenis. Volgens de woordvoerder moest ze binnen drie uur zeggen dat ze hem zou laten begraven op een zelfgeklozen plek zonder publiek. En als ze niet akkoord ging zou Navalny worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed.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 Wielrenner Jan Trapnik heeft omloop het Nieuwsblad gewonnen. De Sloveense Visma-renner won in een rechtstreek sprintduel van de Duitser Niels Polit. De wielrenwedstrijd in Oost-Vlaanderen wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. En het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met lokaal kans op hagel en onweer. Het is een graad of acht. Morgen minder buien en een graad of negen.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 Want zij was al het goede, waar een joch als ik van hou. Dus strijd moest zij verliezen, afscheid nemen kon ik niet. En dat maakte het nog triester, hoe nog steeds het verdriet. Ik Marco Talisma en ja, die was vorige week hier in de studio. Ik zou zeggen welkom en uh, we gaan er weer een, een leuke twee uurtjes van maken. Entertainment for you en uh, we gaan eventjes verder. Zometeen gaan we natuurlijk praten met Emil Bas en uh, dus ik zou zeggen blijf, blijf lekker bij.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 Hij wat ik bedoel, hij kende als jongen datzelfde gevoel Ook hij was ooit blind op een meisje zo mooi en die later mijn moeder zal zijn Hij zegt dan verlies je je hart in je hoofd, Als dus je maar in jezelf in de liefde gelooft Want die zijt die zal oogsten en dan smaakt de liefde als wijn Geloof me maar, de liefde is een zegen Zo op een dag kom je de ware tegen Verliefdheid is een toverbal, niet meer dan duizend smaken op je raken, dan schreeuw je van de daken Liefheid is een toverbal in alle handen kleuren Je hart dat opent deuren waar liefde wonen zal de liefde het mooiste wat er is Als je Cupido zijn pijlen zoals mis Weet morgen begint er opnieuw weer een dag En dan zijn er weer kansen voor jou Dus wandel op zo zolang als je leeft Ben je 15 of 80. de ik die het geeft Als een ander je zegt lieve schat wat hou ik van jou Wanneer je alles aan één mens wil geven Dan kun je samen van de liefde leven Verliefdheid is een toverbal, van meer dan duizend smaken Zo Cupido je van de daken, verliefdheid is een overal in alle handen kleuren. Je hart staat open deuren, maar liefde wonen zo. Doe jij ki i pa altijd alti, alti, alti. Hij toesje piccolina, hij toesje piccolina. Doe jij ki i altijd altijd altijd. alti, alti, alti. Zijn net de papperina, kakoos als Zo, ja, ik zou zeggen, heren, een hele goede middag. Goedemiddag middag. Emil Bars. En uh, Max was het er? Ja. ja, Max van Dijk. Ja, Max van Dijk, uh, management ja. van Emil Bars. Inderdaad, ja. ja. Leuk gezellig. Ja, heel erg ja. vind ik het wel. Lekkere koffie erbij. Ja, ook, ook, ook dat nog. Nou, ik hoop dat iedereen vast smaakt. Nou, we komen ervoor terug ja, een keer. Sowieso, ja, sowieso. Dat is prachtig. Ziet je ons vast? Dat zit er wel vast, dus nou ja. oké. Okay. Hé, hey, maar uh, ja, Emiel, uh, nou ja, voor de hoop mensen uh, die jou nog niet kennen. Uh, ja. Stel je even voor, uh, zeg wie je bent en waar je vandaan komt en wat je zo nu, nu al doet. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Emiel Baars. Geboren en getogen in het leuke Amsterdam. Uh, ik ben een hele leuke vlierenfluiter, hou van zingen, acteren, dansen... Gezelligheid, een er volgens mijn management. Maar uh, het klopt ook wel, ik hou van lekker eten en drinken. Dus gewoon gezelligheid in het nou, leven. Wie niet? Ja, toch? Ja, <laughs> ja toch bij de club. Ja, nou, begon is leven, dat, dat trekt een hoop mensen wel, denk ik. Ja, toch? Ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, uh, jij hebt uh, een nieuwe single uitgebracht. Yes. Uh, je het al een, een tijdje aan de weg. Klopt. Ja. En, uh, wanneer ben je begonnen? Met uh, de eerste single, dat je al weer uit 2016. Maar ik ben eerder begonnen met acteer, zang en dans. Dat was al in 2000. En het woord echt te borrelen. Ik dacht, daar ga ik iets mee doen. En dat heb ik dan ook gedaan. En na de cursus dacht ik van ja, en nu? Dus we vroeg ik aan de directeur van de school van ja, is er nog iets anders te doen? En toen, nou, lang verhaal kort. Uh, ik heb auditie gedaan bij stichting Zondheim. En uh, daar ben ik aangenomen. En toen stond ik, dat was mijn eerste ervaring, negen voorstellingen in theater gestaan met hun. En met nummers van Steven Zondheim. En uh, toen is het een beetje gaan rollen. Ze uh, dus ging uh, even daar optreden, maar echt nog tussen de schuifdeuren uh, als amateur. En in 2016 dan eerst een single met toenmalige Proud sound uitgebracht. En uh, nou, niet veel uh, rugbaarheid aangegeven. Dus het was een single, maar er werd niet veel mee gedaan. Okay. En uh, toen op een gegeven moment in 2019 uh, stond uh, de heer Max van Dijk voor me bij een optreden. En uh, we zijn we samen vanaf de volgende dag niet zee gegaan. En uh, ja, vanaf dat moment ging het alleen maar leuker worden. Oké, okay, dus... Uh, Hele leuke dingen samen gedaan ja, al. Ja, oké. Okay. en uh, dat, dat blijf je ook doen, uh, mag ik hopen. Dat mag ik ook hopen, ja. ja nee, niet dat, niet dat je... <laughs> <laughs> ik, ik heb ooit ik uh, dingetjes gelezen of dat, of dat, uh, dat, je, dat je terug naar uh, Curaçao zou gaan of zo. Of? Ik zou niet... Nee, uh, mijn nee. vader of Aruba... Ja? En daarom, is dus een van de redenen waarom ik uh, uh, in 2022 de single chill op Aruba heb uitgebracht. Oké. Okay. Als een ode aan. En, uh, maar uh, nee Curaçao uh, heb ik weer geen banden mee. Oké. Okay. En uh, dan ga ik ook weer terug. <laughs> ik hou sowieso van de zon en van Aruba. Dus ja, ik wil er wel naartoe. Maar dan wordt het een vakantie. Ja, nou ja. Uh, ja, graag. Graag, <laughs> ja. Ja, ja. ja het is, ik vind het altijd alleen een, een, een, een tijdje vliegen eigenlijk. ja. Het is er wel, nou, het is maar tien uur. Ja, maar tien uur. Ja, nee, het is maar, dan heb je ook iets, hè? Uh, ja, zon. Ja, zon, zee, ja, maar, maar, maar, maar strand en 30 vier, graden. Vier, vier, uur, vier uur verder Ja, zon, okay, zon, zee, waar, strand. Dat is het, ja, ja oké, okay. maar ja, voor je het er over heeft, ik heb ja. het wel over. Ja, hey, um, ja ik, ga, ik ga het gewoon eerst, uh, ik ga nog niet uh, de nieuwe draaien, die doen we straks. Top. Uh, ik heb wel leven. Dat is mooi. 2020. En wat kan je daarover kwijt? Uh, heb je ja. daar zelf aan meegeschreven? Uh... Nee, niet meegeschreven. Nee, maar wel eerst uh, een gevolg van de samenwerking met Max. En uh, Hans van Vondel Niels Horstman, die de club heeft geschoten. Uh, dat was ons eerste wapenfeit. En daar ben ik natuurlijk heel trots op. Want dat is ook uh, iets wat uh, Max en ik uh, deelden als samenwerking. Okay. Dus heel trots. We gaan hem even draaien. Leuk! Immelbaars in leven. Verlies je de loterij. Blijf dan in jezelf geloven en leef. Dag, omarm het leven, geniet van ieder moment En geef de liefde aan de mensen van wie je houdt En met wie je het liefste bent Volg jaar hart naar al je droom Een nummer, Emu. Dank je wel. Ja, het, ja, het heeft een, een bepaalde ritme dat je zegt van, uh, ja, heerlijk gewoon. Ja, je gaat niet stil blijven zitten, nee, nee, nee. ook niet blijven staan trouwens. Nee, <laughs> goed toch? Hey, maar uh, ja, wat, wat, wat, wat kunnen wij uh, nog meer van jou verwachten eigenlijk? Want we oh, steentijd uh, hey, hebben. Ja, nee, we <laughs> hebben we hebben nog genoeg hoor. Nee, okay. Nee, ik ga natuurlijk niet alles. Kijk, natuurlijk ben je altijd aan het denken met elkaar van... Ja. Wat is de volgende stap? Uh, dus een van de dingen uh, is wat al heel lang bij mij borrelt... is een uh, intieme theatershow. Daar houdt één intiem een mooi, leuk, klein theater. Mooie uh, rode plusje gordijnen, pianist en ik in mooi pak. Zijn de gek. En dan uh, mooie liedjes brengen voor het publiek. Ja, dat, dat is zeg maar een soort uh, achtergrond van Karee, oude Karee, zeg maar Wat je toen destijds had met dat... Uh, ja, wat was het? Bijvoorbeeld. Het ja. is dus dat. Echte, uh, echte, echte toneel dus. Ja. ja. En uh, dat lijkt me heel leuk. Uh, ik denk aan een duet. Uh, met wel of niet bekende artiesten. En, uh, een paar keer is het af wie, wie, wie, wie, wie legt er op je tong? Uh, <laughs> er zijn er twee. Oké. Okay. <laughs> nou, ik het gewoon. Eén is Tony Neef. En alles is het rustig kort. Ja, twee geweldige zijn mensen. Ja, nee. twee geweldige mensen inderdaad. Inderdaad, dat zal leuk zijn. <kwijnt> dus, ja. uh, en hoe we dat gaan doen... daarom daar te luisteren nog even op wachten. Maar er is wel iets uh, waar we het over hebben. En uh, welk tijdsbestek uh, verwacht je dat? Nou, niet, uh, niet over twee jaar. Dus uh, wellicht 2024. T tussen nu en een jaar. Ja, ja. klopt. En Max? Heb jij daar ook nog zo geschakpen over? Of, uh, ja, bemoei betreft. jij je eigen daar ook nog mee of niet? Ja, juist natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. We borrelen altijd van allerlei ideeën. Dan dus zit je in de auto, we, we reizen veel samen. Ja. En uh, dan, nou, dan ben je aan het praten over allerlei dingen. En dan komt dit voorbij, dan komt dat voorbij. Goh, uh, ik doe natuurlijk al een tijdje management. Dus je ja. kent best wat mensen. En dan geef je eens wat ideeën. Nou, kende het tenminste ik ken Emil daarin dan heb ik het één keer gezegd, dat gaat bij mij van mijn oor uh, of mijn, mijn gedachten uit. En dan belt hij me, of de andere dag, of s'avonds nog, belt hij me op. Hij zegt, wat, zullen we dat even kijken verder? Ik zeg, laat het bespreken van de werk wel weer dan. Okay. Dus en dan gaan we, weer, uh, gaan we weer verder zitten. En dan komen de ideeën, en dan komen hoe langer hoe meer ideeën. Want en zijn hoofd looft ook van <laughs> dingen die hij wil. Maar ja. niet alles is mogelijk natuurlijk. Maar, maar, ja. En daarom zeggen we ook niet een datum ook. Want je moet altijd maar kijken van wanneer andere artiesten eventueel zouden kunnen. En of ja. het willen natuurlijk. Ja, inderdaad. Je dus moet ook... gezamenlijk ja, dat de, de agenda erop naslaan. Ja. Uh... Ja. Maar goed, uh, het is niet zo dat hij je snel zo'n drie uur je bed uitbelt. Van joh, ik heb nou een uh, goed idee. Uh. Nee, <laughs> okay. half vier. Half <laughs> Ja het, ja, het gebeurt. Dus maar nou, ik, heb, ik heb een geheim telefoonnummer aan hem gegeven. hey jij. Hé, Frit. hey jij. Hey. Hey, hey, hey. Nee, dat, uh, dat is ook een, uh, een leuk uh, uh, ja, feestelijk nummer. Ja. Dat, uh, Gezellige club uh, ja. bijgeschoten. Ja, zeker weten. Ja. Dat is leuk, met uh, vrienden. Nou, niet al, maar een deel van. Want de clip begon, of de shoot begon om negen uur. En een aantal mensen weken in de horeca. Dus ja, die vonden het wel heel erg vroeg. Maar we hebben het met z'n allen geklaard. Ja. Dus dat is eerste. Daar komen inderdaad een hoop bekende gezichten voorbij. Ja. Hele hoop. Ja. Ja, klopt. Dus, nou, ik denk even kijken. Ja, we gaan hem beluisteren. Oh, leuk. Ja. Hey, jij. Dat was hij dan. Hé, hey, jij. En dat allemaal met uh, ja, een leuke clip geschoten. En uh, ik zou dat zeker uh, een keer adviseren om te, om te gaan kijken. Even uh, e-mail Baars. En dan uh, komen er allerlei clips voorbij. volgens mij, heb je ook een eigen uh, uh, YouTube kanaal, hè? Nee, en Music, hè. Max van Dijk. Dat ja? je alles ziet. Nee, maar ik bedoel, ja, maar jouw clips uh, zijn uh, op YouTube, toch? Ja, sowieso. Ja, ja, ja, ja, allemaal. Ja. Alle vier, momenteel. Alle vier, oké. Okay. Ja. Dus ja. dat, uh, maar dat, uh, je, hebt, je hebt niet een eigen kanaal nee. destijds opgericht uh, nee, nee, nee. in de coronaperiode, zeg maar. Uh, nee. Want ik zag wel een optreden van, uh, van jou voorbij komen in Houten. Ja, ja. Uh, uh. ja. klopt. Inderdaad. Ja, corona -tijd. Dat, was, dat was de coronaperiode, ja. ja. Klopt. Ja. En dat was in, in, in uh, de. De, de, de kom. Ja. kom, ja. Ja, dat was een theater gewoon. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb ook opgetreden voor uh, de bejaarden. En, uh, want ja, het was wel uh, belangrijk. Niemand uh, mocht naar de bejaarden toe. Dus ja, wat kun je dan doen? Nou, dan uh, ga je optreden. Op ja. afstand. Maar toch, weet je, toch eventjes een uh, uurtje leven, ja. letterlijk. Ja, maar het was, uh, het was, ja, iedereen deed dat eigenlijk bijna wel. Ja. ja je, je, je in, goed in, in theaters, ja. En, uh, noem maar op. Ja, Daar en dat dus. was, het was het enige inderdaad, uh, wat mogelijk was die tijd. Ja. Ja. Een, ja. een, een, een klote tijd was, om het maar zo te zeggen. Ja. Oh, gelukkig is het voorbij. Ja, nou ja, gelukkig. Nou ja, ik, ik bedoel, ik was alweer blij dat ik uh, gasten mocht ontvangen, omdat het hier groot genoeg was natuurlijk. Uh, ja. Ja, mocht je dus niet meer dan twee uh, binnen hebben. En uh, met mij erbij drie. Ja. Dat was het uh, maximale aantal uh, wat we mochten hebben. Ja. Maar je mocht in ieder geval iets doen. We mochten weer iets ja. doen, ja. Hé, hey, en uh, ik, heb, ik heb daar natuurlijk ook uh, een, uh, een nummer uitgehaald. Uit, uh, uit die optreden van destijds uh, in, de, in Houten. Oh. En uh, daar zong je dus uh, Mighty Sparrow en Baron Lee. <laughs> ja. Only a fool breaks ja, ja. his own heart. Ja. Je ja. praat trouwens ook op YouTube, hè? Ja, klopt. Ja, ja. klopt. Ja, oké, okay, van mijn favorieten. En... Uh, Wordt heel goed ontvangen tijdens optredens. Ja, ja want het is, dat is een nummer die ja, ik uh, vroeger grijs gedraaid heb. Dus uh, dat, dat vond ik zo'n geweldig nummer. Bij ben met thuis ook, dus vandaar dat het zo uh, diep zit. Ja, nee, ja maar het uh, ja. is gewoon een heerlijk nummer ook om naar te luisteren. En uh, ja, het, het roept wat uh, herinneringen Klopt. op, zeg maar. Ja. Klopt. We gaan hem even draaien. Only a fool break his own heart. En dat allemaal niet van Mighty Sparrow Ben Lee, maar Emil Baars.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 Try to hang on To a love already gone Lekker, dankjewel. Ja, ja, ja, dus, uh, <coughs> Ik ben pas ziek geweest, maar dat hoesje wil nog niet helemaal. Uh, ja. uh, <laughs> ja. ja. Het heerst hoor. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik, dat ik het een beetje, een beetje ervan af ben. Want het heeft weken geduurd voordat het. Uh, Zo. Wat rustiger werd. Ja. lekker. Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, maar, uh, ja, het is gewoon een heerlijk nummer, inderdaad. Uh, ja, ook te volgen op uh, YouTube. Yes. Staat hij ook op. Ja. Zowel. Uh, in de optreden in, uh, in Houten... ...als uh, de clip die opgenomen is... ...in de studio. studio. Ja. Klopt, inderdaad. Goed op de hoogte. Ja, nou ja. <laughs> ja. Uh, je wordt in de gaten gehouden. Ja, ja, oh, ja, ja, Big Brother is watching. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. We ik, ik, ik, ik, ik zien hem altijd voorbij gaan. Ik ja, ja. dus, uh, <laughs> kan ook niet. kan ook niet <laughs> Dus ik kan er niet meer omheen, joh. Nee, oké. Okay. <laughs> hey, um, nou ja, dan zijn we aangekomen... ...op uh, uh, Chilling of Aruba... Zo, ja. ja. Dat, dat is een is, mooie uh, reis. Uh, dat is, uh, staat er heel kleurig op, moet ik zeggen. Ja. <laughs> het was... Uh, Spe specifiek uh, uh, ja, uitgekozen, al die kleurtjes en zo. Uh. Sowieso. Ja. Het was op één uh, warmste dag van het ja. jaar. Niet normaal zo heet. <laughs> ja Volgens mij was het Opa, Aruba en op Aruba. Aruba. Ja, oké. Okay. Zo, echt. Aruba was toen daar die molen. was die, was die molen, over, Overstroming was ze daar. Uh, ja. Oké. Okay. We hebben wel over en, en, op, en dan praten we over een temperatuur van. Waar? Op Aruba? Ja. 33. Maar dat was het ja. in Nederland ook toen. Ja, dat was warmer. Ja, dus je had niet weggeoefend. Nee, nee, <laughs> nee, het was een feest om de, die clip te schieten. Ja. ja, dat snap ik. Ja, het was uh, te gek. Het ja. ja. was een mooie dag. Het was gewoon uh, lekker al in ja Lekker chillen op Aruba. Een lekker chillen, ja, ja. toch? Ja. ja. Heerlijk strand, zee, zon. Wat wil je meer? Nou, ik niet. Alles? <laughs> Het begon is je leven erbij. Het he? begon, ja, dan kom ik elke weer terug. Hé, hey, Korm. Ja, dan komt ie. helemaal Paars en uh, Janine op Aruba. Zo, hè, chilling op Aruba. En dat nou, was het ook, hè? Zo, nou, ik was heerlijk te genieten. Ja, hoe lang ben je daar geweest? <laughs> Waar? Op, op Aruba. Aruba? Nou, op uh, dat moment dan? Op dat moment? <laughs> ja. ja. even. Even maar. Ja? Kon niet anders, hè? Ja, dat is een zonde. <laughs> ja, oké, okay, maar. Ik kan die, altijd terug, hè? Die, tien uur vliegen voor, uh, voor misschien twee dagen? Ja. Nee. Dat zou ik het niet voor over hebben. Nou, ben je wel eens geweest? <laughs> nee, hè? Ik ben er nog nooit geweest. Nee. Dat nou, zeg ik je tegen je. Nou als... Tien uur in een vliegtuig zitten, dat zit me zo je, tegen. Ja, dan... Dan gaan mijn benen tintelen. En dan <laughs> moet ik uh, staan, lopen, bewegen. Ik, uh, ik, ik, ik kan niet zo lang stilzitten. Nou, je mag lopen. Ja, maar je mag niet naar buiten. He. Je maar... mag niet naar buiten. <laughs> <laughs> het is daar scherm bij je. <laughs> <laughs> Op het terras zitten. <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, um, ja, we gaan even een ander nummer draaien. Dan gaan we eventjes bellen. Met een uh, andere artiest. En dan komen we zo weer uh, daarna bij jou terug. Gezellig. En uh, we gaan ook een nummer draaien die, uh, die jij ook gezongen hebt in auto. Oh. Ja, en uh, dat is deze. Oh, baby. Tell me, darling, where Ik ben gewoon hier hoor. <laughs> en uh, hier in de studio nog steeds aanwezig uh, natuurlijk uh, Emil Baas en uh, Max. En uh, aan de telefoon hebben we ook iemand en dat is Stefan Bloema. Stefan, goedemiddag. een hele goede middag. Oh, sorry. Ja, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja. goedemiddag. Hey, hoe is het met jou man? Ja, gaat goed. We klagen zeker niet en uh, uh, ja, omtrent de muziek uh, gaat ook allemaal goed. Nou, gelukkig. Zeg ik, ja. we, we hebben elkaar uh, toch een, uh, een lange tijd niet gesproken. Klopt. En nu weer ja. een nieuwe single? Ja, zeker. Het laatste single dat ik hebt gesproken was zeker uh, nooit verwacht, zeker dan, of niet? Uh, in ieder geval uh, nog, nog iets, uh, iets verder voor de corona. Ja, precies. Ja, ja. dat was een beetje in die tijd, denk ik. Ja, ja, ja uh, inderdaad. Ja, nee, inderdaad, maar nu, uh, nu de nieuwe single. Oké, okay, en uh, die is getiteld Je laat me lachen. Klopt. Ja. En wat gebeurde... Um, ...waardoor ja, je we, begon we, te lachen dan? Uh, oh zo. <laughs> uh, nee, nee dat is, nee, is gewoon, uh, gewoon geschreven. Okay. Uh, niet op basis van... Uh, ...waar gebeurde of zo, maar... Uh, ...nee, nee, uh, dat liedje hebben we gemaakt... ...in uh, Leeuwarden. Ja. Uh, bij mijn vaste producent... Uh, uh, ...Robert Dorn. En uh, toen zaten we over de titel na te denken... ...van, Joh, hey, wat, wat zou je leuk vinden? Uh, toen hadden we toen... Uh, uh, Maakte hij een soort grapje van, uh, ik zeg, nou, ik zeg, weet je wat we gaan doen, we gaan het liedje uh, of de typen moet in ieder geval heten: je laat belachen. Zeg, ja. Dan gaan we daar uh, op verder schrijven. Nou ja, zo uh, kwam van de een tot een ander. Ik nam gelijk even een slof van mijn koffie. Oh. <laughs> Dat Moet ook gebeuren. Hey, maar, uh, ja, dus, dus eigenlijk een uh, vrij simpel verhaal. Ja, klopt. Ja, en, uh, kunnen, kunnen mensen jou ergens volgen, Stefan? Want... Ja. Ja, als je mijn naam invoert, uh, Stefan met een V, uh, dan ga je me overal wel opvinden. Ja, Stema, Stefan Bloemma, dus niet Bloemsma, ja. dat mensen niet, nee. Bloemsema, en, en dan nog uh, en met een uh, F, hè, met een lange ja. F, zeggen ze altijd. Klopt, klopt, <laughs> ja, ja. ja. Hey, en, uh, sta je nog ergens op podia? Uh, kunnen mensen ergens agenda nog volgen? Uh, ja, die kunnen ze... Um, ja, openbaar heb ik niet heel erg veel momenteel. Uh, volgende week heb ik dan een reis met een radiostation naar uh, Duitsland toe. Oké. Okay. Uh, dat doen we nog wat. Uh, en verder heb ik veel besloten optredens. Oké, okay, de reis uh, naar Duitsland, een uh, radiostation. Dat is een, ja. uh, een bekend radiostation in Duitsland zelf, bedoel je? Nee hoor, dat is een Nederlands station. En uh, daar gaan we een feestje bouwen in, Oost, of in uh, Duitsland. Oh, oké. Okay. Ah, ja. op die fiets. Ja, precies, zo moet je zien. Ja, oké. Okay. Ja, in ieder geval uh, leuk. En, uh, ja, waar, waar, waar kunnen mensen jou verder nog volgen qua agenda? Uh, qua agenda eigenlijk niet, want dat zet ik dan vaak wel op Facebook neer als ik wat heb. Dan uh, zet ik het daar altijd op. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, rest mij alleen de vraag nog, sta je nog ergens in het land? In het voorjaar, in de zomer, muziekfeest op het plein of Jordaanfestival, of noem het maar op. Ja, piratenverstijnen sowieso. De Mega Piratenfestijn, uh, ja. ja. Ja, dat doe ik wel heel veel. Uh, even kijken hoor, uh, ja, er zijn nog wat dingetjes wat nog in het vat zit. Dus ik hoop dat dat ook een beetje doorgaat. Uh, ja, misschien een keer een muziekfest op het plein. Ja, dat zou ook nog leuk zijn natuurlijk. Ja, zeker. En aan deze kant natuurlijk de Johans Aan Festival. Ja, die hebben jullie ook nog. Ja, ja, klopt. Dus dat zou ook wel leuk zijn, toch? Ja, ja, wie weet hè? Ja, nou, bij deze. Ja, ja precies. Hé hey, Stefan, ik zou zeggen, uh, ja, ik ga je niet langer ophouden, want wij moeten ook door. Uh, ja. Ja, als jij hem aankondigt, dan uh, ga ik hem inzetten. Helemaal goed. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je tijd en uh, dat je het liedje steunt. Daar ben ik uh, onwijs blij mee. Ja, daar zijn we uh, voor. Mijn... Ja, nee, zo is het. Mijn naam is Stefan Bloema en is mijn nieuwe single Je Laat Me Lachen. Hé hey, Stefan, ik zou zeggen dankjewel en een uh, heel goed weekend. Dankjewel, hetzelfde. Hey, dankjewel, en tot de volgende ronde. Hey. Hoi, hoi. Het was donker, en het was koud. Maar met open vizier is het tijd voor plezier. Kan niet zonder, en ik zie jou. En dat moeten we vieren, want jij brengt me hier. En ik ben zo blij dat je er bent. Je doet me meer dan dat je deed. We'll love her Het is al zilver, we gaan voor goud Het wordt leuk, het wordt later Ik laat je niet gaan, want Ik ben zo blij dat je er bent Je doet me meer dan dat je deed Je laat me lachen, je bent een feest Heer, is een dag niet gelachen Is een dag niet geleefd, kom maar dan Is een dag niet geleefd Kom maar dansen Zo, dat was je dan, Stefan Bloema. En laat me lachen. Ja, heerlijk. Zeker. Oh, ja, ja. er lekker zit een lekker goed in. Ja. ja. Hey, um, op die clip van jou uh, uh, uh, voor iedereen. Ja. Dat is een uh, mooie achtergrond, want daar zie ik een of ander uh, ja, kunstwerk staan. Het is een kunstwerk, inderdaad. Ja, ja van een, een zittende man of een gehurkte man in ieder geval. Het, heet, het beeld heet ook De Hurkende Man. Oh, oké, okay. ja. nou, dus, dus ze had ik er niet yes, verder Het is, <laughs> nee. is in ieder geval goed uitgebeeld. Dus, ja, in maar, Lelystad. Maar, in Lelystad, oké. Okay, want Dat, dat vroeg ik mij af, waar, waar staat dat dan? Want ja. ik, ik ken het beeld niet, het kunstwerk dan. Ja. Maar uh, ja, leuke, leuke achtergrond uh, gekozen daarvoor eigenlijk. Ja, met dank uh, ja, het is, het is, aan uh, Max en Niels. Die vonden ze allebei, ik ken het zelf ook niet. Nee. Maar nu ik de clip zie... Het uh, past uh, naadloos aan uh, bij de single, vind ik. Ja, nou ja... Het doet is... wel een mooie sfeer op. Ja, toch? Ja, zeker. Hey, en uh, legt u al wat anders in het verschiet? Tenminste, een nou, volgende, single. Een volgende deze, single. Deze is al uh, inmiddels een maand of twee uit. Twee, ja, precies. Ja. ja, klopt. 20 december. Uh, ja, dat ligt er wel genoeg. Uh, we gaan zo door, uh, zo, zo door met optreden. En er uh, komt een leuk uh, ding aan. Maar... Net als Stefan net zei, veel besloten. Maar openbaar uh, worden we waarschijnlijk de festivals. Dus dat wordt dan een virtuodaan festival. Ja, ja. En daar kan iedereen naartoe. Gratis uh, entree. Dus is wel leuk om te doen. Uh, verder zijn we natuurlijk nadenken, uh, wat ik eerder zei, over uh, een duet en theater. Dus we zijn te kijken wat mogelijk is en binnen welke periode. Ja, ik zeg altijd, als ik de, inderdaad Ruud Chocolt neem dan ja. theater ja. en zang, dan zit je bij de juiste persoon. Ja, maar Tony Neef ook. Ja, Tony is toch meer van de musical? Nou, ik bedoel, hij heeft helemaal nummer geschreven voor Jeroen van de Boom en Ruud Kort. Dat waren geen musicals. En mijn nummer is ook geen musical song. Dus uh, ik zie dat ook wel zitten. Ja, nou, goed, ja. beide hoor. Beide, beide, ja. ja, ja ik bedoel, maar nee. als ik dan, ik, ik, ik denk dan gelijk toneel en, en uh, theater, ja. Ja. daar is Ruud Kort dus uh, heel ja. erg bekend in. Klopt. Dus, uh, ja, vandaar, dus ja, ja vandaar dus, dat het cyclus zal staan. Ja, nee, maar het is ook e, ja, een geweldig mens, ook. Dus, yeah. de, ja. ja, nee, Dus uh, nou, wie weet. Ja. En, uh, maar ja, of het te realiseren is, dat uh, luister nog even wachten. Maar dan, ik kondig het bij tijd staan. Uh, maar in die richting uh, moet ik denken: aan uh, een duet en aan theater. Okay. In uh, en daarbij en dan nog de optredens in het land. Ja, inmiddels ja, uh, Noord-Oost, Zuid-West. En niet te vergeten de aankomende musicals. Uh, Emile heeft ook een paar keer in de musicals gestaan. Hè? Ja. En welke zijn dat? Dat zijn de Jantjes. Ja. Daar, nou, laat Emile het zelf maar vertellen eigenlijk. Okay. Ja, dat is, uh, hond, uh, de Jantjes bestonden 100 jaar. En uh, daarom best, uh, besloot de Stichting Nederland om uh, dit op te zetten. En ik mocht uh, Ome Gerrit spelen. hoofdrol. Oké, okay. okay. ja, geweldig. Ongelooflijk, <laughs> ja. ja. En ik kon niet doorgaan door corona. Maar we hebben het uiteindelijk toch kunnen doen. En het waren echt negen fantastische voorstellingen. In het Zonnehuisje in Amsterdam. Noord. En uh, een heel mooi gebouw. Met een hele mooie historie. En dat uh, is te gek op de spelen daar. En uh, ik maak het heel uit van... Uh, ...de tableau Troep. Een vaste groep uh, mensen die in het hele land speelden. Met liedjes die niet mochten. En daar vertolkten wij liedjes... Uh, ...die ooit verboden werden... Uh, qua het uh, religieuze oogpunt ja, of het uh, had met uh, seks te maken dus uh, die hebben wij uh, in een programma van ongeveer anderhalf uur speelde dat en uh, nou, we hebben heel veel uh, theaters en uh, kerken gezien en was, uh, maar ik kon het niet meer combineren dus ik zit nu, ze hebben een nieuw programma opgezet dat ik je niet vergeten ben daar maak ik geen deel van uit maar ze hebben nog steeds hele mooie nummers en zij trekken nog steeds uh, volle zalen Okay. Ik heb, uh, ik heb het samen met drie compagnons hebben we dat, uh, die stichting opgezet in 2018. Het uh, behoud van een Nederlands kleinkunstlied. Uh, okay. Dus daar doen we elke keer wat nieuwe dingen doen. We hebben, pas geleden hebben we Oceoni in Droomland gedaan. Ook in het zonhuis. En in het uh, Lamar-Theater, In de kunstlinie in Almere. Uh, in het okay. Dus zo zijn we steeds bezig nieuwe dingetjes aan te verzinnen. Oké. Okay. Dus binnenkort zit er weer uh, een eentje aan te komen. Ja, inderdaad. Ja. Daar kan ik nog niets over zeggen. <laughs> Dan komen we wel terug. Ja, ja, ja. En jij mag het ook niet weten. Okay, nou, nou. Uh, stel als hij mag het niet weten. Nou, nou, nou oké. Okay. Nu ben ik ook wel... Uh, Surprise ik mee, een he? ja. Heb je geld bij Ja, Ja, ja, ja. Pienen? <laughs> Draadloos graag. Ja, ja, ja. Is er wifi? Ja, dat hebben we ook nog. Oké, okay, top. Die luister als die denken, wat gebeurt daar allemaal? Ja. Hey, maar we gaan eventjes naar jouw nieuwe single. Ja, nou, dat vind ik dat heel mooi. We gaan alweer naar de klokken van 6 uur. Ja, het, gaat, het dus dat als het snel. leuk is. Ja, ja. Ja. We gaan hem eventjes draaien voor iedereen. Oké, okay, e echt bars. voor iedereen. Echt voor iedereen.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 Komt gewoon de zon weer op. En niet voor niets, dus geef jezelf een schoen. Ga voor wat je wil en zit er boven. Ah, prachtige clip. Kijk, ik zie hem hier, jullie niet. Nee, uh, nee maar ik kan me niets meer voorstellen. Gelukkig maar. Nee. Want als ik hoor hoe, hoe die clip geschoten is, dan. Uh, Zo, bad en boos. seizoenen op één dag. Ja, echt. Ja. ja, maar goed, uh, ja, het, is, het is uiteindelijk een, een leuke clip geworden. Dus, uh, Dank je wel. Dat, dat heeft, uh, heeft uh, niet uh, de impact gehad, zeg maar. Nee. Nee, dat dus hebben ze goed gedaan. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, nou, nou ja, dat, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Bij deze uh, Niels, nog bedankt hè? Ja, bij deze ook. ja, <laughs> ja. Hey, ja we zijn aan het einde gekomen. Ja. En uh, ja, dit was dan uh, jouw laatste nieuwe single. Yes. En de volgende is op komst. Ja. De toneelstuk uh, is ook op komst, waar ja. er nog niks over losgelaten wordt. Nee. Dus daar uh, gaan we nog zeker nog over spreken. Leuk, ik kijk er naar uit. En uh, ja, staan er nog uh, wel optredens in het voorjaar ergens? Uh... Nou, we zijn met Koningsdag bezig natuurlijk. Daar komen zo lang zo'n boekingen voor binnen. Dus ja, dan moeten we even kijken. Er zijn allemaal opties wat ze op het moment plaatsen. Er zijn zoveel artiesten, dus we moeten even kijken. Ja. Voor Koningsdag heb ik er wel in ieder geval, geloof ik, al twee. Ik heb nou even mijn agenda niet bij me, maar twee staan. In Amsterdam dus, of Nee, in Haarlem in. En daar hebben we trouwens vorig jaar ook gestaan in Haarlem. Ja. ja. En in Zandvoort, daar hebben we vorig binnenstad. jaar ook gestaan. Ja, in de binnenstad. <coughs> en in Zandvoort hebben we vorig jaar ook gestaan, toch? Bij het wapen? Yeah. Ja, ja, ja, het ja. Van, uh, ja. Ja, volgens mij, want het was uh, ja, met het feest hier inderdaad. Uh, ja, ja, het was Jeremy en Emiel stonden. Ja. Klopt, ja. ja. ja. ja. ja. Dat, uh, ik kom ineens weer opdagen, zeg maar. Ja, uh, in is. mijn herinneringen. Ja. Ja. <laughs> dus ja, en dan ja, komen, elke week komen er wel weer nieuwe dingetjes voorbij. Dus, uh. En de mensen mogen kunnen me volgen natuurlijk. Ja. ja dan ja. zijn ze op de hoogte. En waar uh, sowieso op uh, Facebook ja, natuurlijk? Op socials, Facebook, Instagram, TikTok. En natuurlijk op Management www.martsmandijkmanagement.nl. Daar is alles te zien over Emiel. En alle andere artiesten uit. Ja, en, als de ze, stal. en als ze Max willen vinden, kijken ze gewoon eventjes op Facebook bij, bij Emil. Uh, ja. Niet te missen. Uh, en uh, en uh, op Facebook komt hij ook voorbij, dus. Eh. Ja, heel vaak. Ja, <laughs> ja zelf al. Ah, ik, ik zeg niks. Nee, nee. nee maar ik weet waar je naartoe wang. <laughs> hey, ik zou zeggen, uh, ja, graag tot de volgende keer. Heel graag. Dankjewel Dank Dank voor de graag, promotie. Graag. Ja, graag gedaan. En goed, lekker ja, nou ja, de koffie uh, doen we volgende keer nog een bakje. Top, toch? Leuk. Hey, tot, tot ziens, ziens hè? Oh, ja. Hoi hoi.